4 uur. Genij van Brakel met het NOS-journaal. Door de brand op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht zijn ongeveer 40 mensen opgevangen in een zalencomplex. Ze moeten de nacht elders doorbrengen. Als ze nergens terecht kunnen, worden ze ondergebracht in een hotel. De brandweer gaat met een schuimoffensief proberen het vuur te doven. Op het rangeerterrein was brand in twee goederenwagons met ethanol en staal. De brand in de wagon met staal is nu geblust. In de omgeving staan lege wagons waar LPG in heeft gezeten. De brandweer probeert. Die weg te halen. De gemeente Zwijndrecht zegt dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen bij de brand. De A16 van Hendrik Ido Ambacht naar Dordrecht was urenlang dicht vanwege de brand, maar de snelweg ging iets na tweeën weer open.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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in Nachtvluchten van zaterdag 15 januari 2011. We raken alweer aardig op streek, derde uur alweer. Straks heb ik hier in de studio van Radio 1... Sandra Dirksen en Irene van den Hoeve van de Zindustrie te gast. En in het uur hierna spreken we met Ferry Maat... pleitbezorger van de soulmuziek in Nederland. Hij wordt morgen 64. In dit uur brengen we een bijdrage van de RVU, getiteld Napels bij Nacht... waarin Henk van Middelaar in gesprek is met zijn gasten over dromen, valkuilen, ambities, toeval en geluk. Soms actueel, altijd tijdloos en herkenbaar. Een heel leven in één uur. In deze aflevering Bernlef, de schrijver, dichter en vertaler die gisteren zijn 74ste verjaardag vierde... Hij debuteerde in 1959 als dichter met Kokkels... en in datzelfde jaar als proza-schrijver met Stenen Spoelen. Zijn eigen naam is Marsman, maar er was al een dichter met die naam... en daarom publiceert hij onder het pseudoniem J. Bernleff. Sinds 2002 laat hij die initiaal trouwens weg. Die stond toch nergens voor. Bernleff sleepte in de loop der jaren tal van literatuurprijzen in de wacht. Zijn bekendste roman is waarschijnlijk Hersenschimmen. Die werd ook verfilmd. We gaan terug naar 20 september 2009. Bernlef in Napels bij nacht. Het woord is aan Henk van Middelaar. Welkom. Een zwijger wordt je genoemd, een melancholicus. Een nieuwsgierige waarnemer. Mooie etiketten zijn dat. Intrigerend ook, maar het blijven natuurlijk etiketten. Het enige dat we zeker weten is dat hij een schrijver is. En dat is ook waarschijnlijk het enige... Waaraan hij zelf niet twijfelt. Zullen we nog een etiket noemen? Een twijfel misschien. Nou, meneer, uh, welkom. Ja. Ga daar nou maar eens allemaal tegen in? Nou, twijfel, ja. Kijk, er is geen kunstenaar die niet momenten van twijfel kent. Hè? Maar die worden wel minder naarmate hij het langer doet. Dat is waar. Goed. En u zit 50 jaar in het vak? Ja. Tenminste, in 1960 was het toen de eerste 1960. Publicaar. Ja, dus dat is volgend jaar, 50 jaar. Ja. ja. Zo'n 80 boeken, geloof ik, op uw naam? Zoiets, ja. Het is niet, min, niet mis, hè. Schrijft u elke ja. dag? Nou, <coughs> vrijwel elke dag, ja. Vandaag ook? Nou, vandaag toevallig nog niet. Maar, ja, maar daar heb ik wel nagedacht over. Okay. Over iets wat ik ga schrijven. Oké. Okay. Ja. Maar ja, dat kan je nooit stoppen, lijkt me. Nee, dat stopt u eigenlijk door... nooit. Of heb je momenten en dan nou ga ik bewust na zitten denken over wat ik. Nee hoor, nee, dat. Uh, nee, nee, nee, dat zit. Iets... Oh. Ik bedoel, als je. Voordat je iets gaat schrijven heb je soms perioden, kunnen hele lange perioden zijn, waarbij je. ook weer niet de hele dag, maar toch steeds je aandacht ja. op zo'n gegeven gericht is. Dus vandaag niks geschreven. Maar dat heeft, heeft dat ermee te maken dat het de zaterdag was? Of is dat überhaupt van... Nou, van nee, het weekend trek ik me niks aan. Dat... Nee, nee, nee. Weekenden, vakanties, nee. En waar bent u nu mee bezig? Nou, ik ben aan het nadenken over een nieuw boek... wat ik wil geschrijven. een oh, man. Ja, ik ben bang van wel, ja. <laughs> bang. Nou ja, Wat had u dan Nou ja, ik heb de laatste tijd meer korte verhalen geschreven. Uh, tot verdriet van mijn uitgevers, zal ik maar zeggen. Te verkopen liever romans. Dat ja, loopt, dat nee, loopt beter, hè? ja, dat is een soort algemeen in stand gehouden misverstand waar boekhandelslezers en uitgevers aan meedoen. Die zeggen, ja, korte verhalen willen mensen niet. En vervolgens als je dat nou maar vaak genoeg herhaalt, dan willen ze ze ook niet. Ja, maar ik hoor dat de uitgevers nooit tegen mij zeggen. Ze, blijkbaar gaat het op een indirecte manier... dat ze daar veel minder aandacht aan geven, minder promotie bij maken. Nou ja, het een is het gevolg van het ander. Als je het niet goed verkoopt, kun je er ook niet veel reclame voor maken. Zo nee. zit het. Maar het ja. lijkt me eerder dat, dat een schrijver gaat denken... Ik, uh, laat het maar niet doen, want... Ja, nee, maar het, het, het, ieder gegeven heeft zijn eigen lengte gewoon. Ja. He? En je ziet natuurlijk ook wel, ik zie soms wel eens boeken... dat zijn dan tot 300 pagina's uitgewalste korte verhalen, weet je. Ja, je, je, kunt natuurlijk, je, kunt, je kunt eindeloos alles opvullen... maar dan maak je iets wat geen enkele betekenis heeft... Ja. waar het evenwicht uit is. Is het nu 25 jaar geleden dat... Uh... Uw allergrootste succes, me uitkwam? is dat 84, 85? 84. 25 jaar geleden. Ja. Goed. Ja, en ja. volgend jaar komt de 50ste druk. Hoeveel zijn er van verkocht? Nou, we zijn het nog aan het tellen. Aan uh, tellen uh, de, ik, dat denk, ik weet het nog Nou, ik denk. Nog. Nee, de uitgeverij die heeft natuurlijk wel bijgehouden wat zij hebben verkocht. Dat zijn er zes, ruim 600.000. Hoeveel? 600.000. Maar dan zijn er ook nog licentieuitgaven. Je wel, zo voor Bulkboek of zo. Dat is... Ja, en bij de HEMA en weet ik veel allemaal wat. Overal een... Ja. Wolters Noordhoff in schooledities. Dus ik denk dat je er ongeveer nog wel 100.000 bij op moet tellen. En daar zitten de vertalingen bij? Nee, nee, nee. Dat is los daarvan. Goed. 25 jaar geleden. Ja. Leest u er nog wel eens in? Nee, dat boek... Nee. Ik heb dat boek een keer moeten voorlezen en dat vond ik wel welletjes. O, als luisterboek? Ja. Ja. Maar herleest u nooit werk? Alleen als het nodig is voor een heel druk of zo. Oh, want waar zit de sensatie dan? Is het dan het scheppen en als het klaar is, is het... Ja, het schrijven, ben... het schrijven is eigenlijk het enige wat ik echt leuk vind, ja. De rest is bijzaak. Oh. En nu? We moeten er nog wel over praten. Ja, nee, dat weet ik wel. Ja. Eh, hebt u uw agenda meegenomen? Nee, ik heb mijn agenda niet meegenomen, maar ik weet wel dingen uit mijn hoofd. Oh. Wij, wij kijken in het begin altijd met de gast naar de agenda. Wat stond er deze week in? in de... Kijk, wij niet. Nou, dat stond in mijn gewone agenda. Ik heb hem wel bij me hoor, maar. Oh. Er staat dus erin. Alleen... Een... Mag ik hem even beschrijven? Dit is een, uh, een heel sober agendertje. Soms ja. hebben we gasten die komen met lederen boekwerken hier, maar dit ja. is ja. gewoon zo'n weggooieagendertje. Zo ziet mijn agenda er meestal uit. Helemaal niks. Wat geweldig. Alleen maar onze afspraak staat erin. Ja, voor de rest niets. Wat betekent dat? Dat u ook echt vrij was die hele week? Nou, nee, ik ben nooit vrij natuurlijk. Hè? Ik bedoel... nee, nee, maar dat je wel uh, uh, elke dag kan beslissen wat je gaat doen. Dat je niet ja. denkt, ik heb ja, uh, inderdaad... klonken aan een afspraak. Nee, nee. Nee, en dat begint nu st straks, wordt het wel weer wat meer. Want een... Hoe komt het? nou ja, dan moet de volgende week moet ik een lezing houden in Zeist... en zondag moet ik in het Bimhuis een cd tent openhouden. Nou ja, zo gaat het dan. En waar gaat die lezing over in Zeist? Dat weet ik niet, want ik word geïnterviewd. Oh, dus u hoeft geen lezing te houden? Nee, deze u, u, keer niet. U wordt uitgelezen? Ja, u wordt <laughs> uitgelezen, ja. Dat is het. Maar dat lijkt me... Nou, geen agendas om te bewaren. U maakt er blijkbaar ook geen aantekeningen in, notities, in. Nee, daar is invallen. veel te klein voor. Nee, daar heb ik een apart boekje voor. En altijd bij u? Meestal vergeet ik het. En dan moet ik, dan moet ik het ergens in een café op een bierveeltje of uh, op de wc, op een stukje wc-papier schrijven. Maar als het echt goede ideeën zijn, dan onthoud ik het wel hoor. Ja? Dingen die je vergeet, zijn meestal ook geen goede ideeën. Dus dat is niet een kwestie van een goed geheugen. Het is meer de kwestie van een vruchtbaarheid van een idee. Of dat ja, ergens blijft ja, hangen. Ja, dat is duidelijk eigenlijk meer. Ja. Ja. Maar wat, wat, wat heeft u nou deze week bezighouden? Ons hield bezig. Prinsjesdag, Algemene Nou ja, daar hè? heb ik natuurlijk ook naar gekeken. En uh, wat ik dan... Toen dacht ik, ja, dit vind ik nou echt een symbool voor Nederland. En dat zijn die... Uh, die wegversperringen, die betonblokken. Die overal in Den Haag. Zo. En dan komt dus het er dus. Omgevleerd met bloemen geloof nou, ik. Nou, dat is dus. Dat vind ik nou zo typisch Nederlands. Vervolg... Je zet iets heel afschrikwekkends neer. Hè, van pas op, dit is de politie, het leger. En dan komt er dus een of andere zoete ambtenaar of zo. Misschien wel een. Vrouwelijke ambtenaren zou ook nog kunnen. Kijk, Die uit, denkt, ja, je, wordt laten, je binnen. gauw van seksisme beschukken. <laughs> laten we, laten we uh, dat iemand denkt, ja het zijn eigenlijk een beetje hele groot uitgevallen bloembakken zeg. Mm -hmm. Laten we de bloemetjes inzetten. Nou, dus dat, maar wat stoort u daarin? Nee het stoort oh. me niet, ik vind het aandoenlijk. hè? Wij zijn, geen, wij zijn geen volk van oorlogvoerders en krijgers. Nee. Ik bedoel, de Israëli's zouden niet op dit idee komen. Nee, maar ja, het is, een, het, het is natuurlijk ook eigenlijk een soort feestdag. En... Ja, nee, tuurlijk, ja, nee. En, uh, ja, het is folklore natuurlijk, hè. Die hele dag Ja. is grote folklore, ja. Maar uh, kijkt u dan ook nog naar de algemene beschouwing? Ja, uiteraard, daar kijk ik wel naar, ja. Ik kijk niet zo gek veel televisie, maar die algemene beschouwingen, zeker dit jaar. Die vond ik toch wel. Uh, ja, dat, dat vond ik toch wel mooi om naar te kijken. Omdat er het een en ander gebeurde. Hè? Oppositie tegen de regering. Ja, ja en dat, ging er, dat gingen ze nu en dan behoorlijk fel aan toe. En dat, uh, ja, dat is dan. Dat is natuurlijk gewoon. Ja, niets is leuker dan. Dan mensen die elkaar in de haren vliegen. En, uh... maar is, het, is het voor u theater waar je naar zit te kijken? Of is het ook uh, bijna een burgerplicht? Ik, ik wil weten waar, waar uh, onze vertegenwoordigers en onze regering over praten. Ik wil ook weten welke keuzes ze maken. Nou, het, het theateraspect is het belangrijkste. Want inhoudelijk kan ik het natuurlijk net zo goed in de krant lezen. Daar hoef ik niet voor te kijken. Hè? Mm -hmm. Maar om te zien hoe mensen reageren naar hun. hun ja, hoe ze, de gebaren die ze maken. De, de inflectie van de stemmen. En, uh, ja, daar, daar kijk ik dan naar. En, uh, is dat het is ook inspirerend? Voor u als Nou schrijver. nee, politici zijn zelden inspirerend. Komen er eigenlijk ook nooit voor? Volgens mij in uw boek. Hè? Nee, nee heel <laughs> nee, weinig. Ja, meer met de gewone mensen. Ja, ja. Ze zijn nooit zo bijzonder. van... Uh... Ja, nee, en zo, het wordt natuurlijk steeds erger. Politici spelen steeds meer voor de bühne. Hè? Dus de, de, de inhoudelijkheid is eigenlijk al, een al lang een beetje af. En uh, sommige politici maken er zelfs helemaal een totaal theatervoorstelling voor waarbij de inhoud er helemaal niet meer toe doet. Ik nee. je dat ze verstandig reageerde op Wilders die er een theatervoorstelling van maakte. Nou, ja, ik, ik, het is, ze kunnen, je, je kan er niet helemaal omheen, hè? je kan niet dat zwijgend aanhoren, hè? Uh, in debat gaan met zo iemand heeft natuurlijk geen enkele zin, dus uh, negeren, ja, dat kan ook niet, zeker niet als het, om een live televisieuitzending gaat, waar mensen zitten uh -huh. te kijken. Dus enige vorm van reactie moet je wel geven, maar dan zo onderkoeld mogelijk lijkt mij. Ja. En, nou, dat gebeurt over het algemeen, gebeurt dat ook wel. Want... Ja, ja, ik vond die inval van uh, Agnes Kant, van we moeten misschien ook maar uh, een, een, een belasting gaan heffen op uh, waterstofperoxide, of hoe heet dat waar je haar zo oh, even rond Ja, heet. Die ja. was wel goed, maar die was weer niet onderkoeld. Die is weer veel te veld, wat ik denk... Uh. Ja, maar kijk lacht je, erom, om die hij man. Hij heeft het voordeel. Hij proficiert. Nou ja, nee, maar het is, hij zit eerst. Van tevoren zit hij s'avonds of s middags... met een aantal mensen. zit hij dingen te bedenken. Ja. Hij bedenkt. Dat, dit is niet een, hij doet net alsof hij het ter plekke bedenkt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is allemaal voorgekoopt. Ja. en misschien zijn het zelfs wel ideeën van andere mensen. Maar als hij dat dan zegt dan moet een ander reageren. Ja. En die moeten dus wel improviseren. Ja, en dan moet je wel heel erg slim zijn. Wil je op, de, op dezelfde ludieke manier antwoorden ja. geven. Hè? Dat is zo. Maar je zou ook het allemaal iets minder serieus kunnen nemen. Ja, ja. En nou ja, een dat... beetje uitlachen. Want het doel uh, is natuurlijk uh, alleen uh, maar ja. van hem aandacht krijgen, provoceren. Ja, nee, dat lukt hem prima. Ja. Ja, natuurlijk. Het is alleen maar... Hij heeft, dat heeft hij heel goed begrepen, dat het alleen maar om aandacht gaat. De inhoud doet er helemaal niet meer toe. En dat is natuurlijk wel treurig als het dat vertaalt in een raming van ongeveer 30 kamerzetels. Ik moet nog zien dat het, het al ooit wordt. Maar het feit dat dat totale gebrek aan inhoud zo aantrekkelijk is voor ja. mensen, dat stemt mij niet altijd even vrolijk. Nee, nee, nee. Um. We hebben het nu over zo'n maatschappelijk onderwerp. U, u, u spreekt u meestal niet zo uit hè? Over, in, in uw werk. Nou, nee, meestal niet. Alhoewel ik toch wel uh, boeken heb geschreven... die zijdelings met politiek te maken hebben. Maar het zijn nooit politieke boeken. Ik wil niet... Ik geloof, daar geloof ik ook niet aan dat je met een boek... iets in de maatschappij veranderen kunt. Althans niet met fictie. He, dus en. Uh, daar voel ik me nou niet toe geroepen. Maar, maar je zou nou ook uh, bedenken. Ik, ik, ik, ik, ik schrijf een stuk in de krant. Oh ja, op die manier. He, dat zou ook kunnen. Ja, want nee. de, de, sommige schrijvers beschouwen dat ook een beetje. Uh, van... Wij zijn bekende Nederlanders. We moeten onze ja. uh, invloed aanwenden. om een bepaalde gang van zaken ja. een wending te geven. Nou ja, dat is bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. Ja, in Nederland is dat. Maar het is wel meer nu het geval, heb ik de indruk. Je ziet toch wel vaak. Nou, sommige te... mensen voelen ze daartoe geroepen, die moeten het ook vooral doen. Maar u niet? Nee. nee. En waar zit dat in? Bij u? Ja, waar zit dat in? Uh... Ja, ik. Mijn ja, mijn werk gaat toch over dingen die wat minder uh... tijdgebonden zijn dan. Die meningetjes geven over problemen van mm -hmm. alle dag. Ja, dat, ja, het gaat gewoon over. Ja. dingen die in het leven altijd hetzelfde zijn. Uw eigen werk, ja. Ja. ja. Maar, dat, dat zou, daarnaast zou je ook kunnen zeggen. een opvatting die u net ventileert, weet je Dat, dat je uh, denkt, nou. Uh, iedereen kent mij. Men beschouwt mij wel als een uh, verstandige man. Misschien moet ik er toch eens wat van zeggen. Om, in de hoop dat mensen zich daardoor laten beïnvloeden. Mm -hmm. Ja, maar ik voel mij, zo gauw ik me mij buiten mijn eigen vakgebied begeef... voel ik mij niet meer en niet minder dan een intelligente Nederlander. En ik, ik vind niet dat mijn mening over wat dan ook speciale allure krijgt... doordat ik nou eenmaal uh, een bekende schrijver ben. Dus dat, ik vind dat geen aantrekkelijk uitgangspunt. Ja maar wel een intelligente Nederlander, noemt u zich. Ja, waarom zou ik dat onder de <laughs> stoel op bank steken? <laughs> nee. Maar misschien is het ook van... Eh, eh, dan krijg je eh, polonaise aan je lijf... of hoe is de uitdrukking ook alweer... dat u zich dat u daar ook geen zin in hebt. Van, uh, God, dan moet ik weer reageren op iemand die op ja, mij nee, reageert. Ja, nee, als je er eenmaal aan begint, is het hek van He? de dam natuurlijk. Dan word je overal over opgebeld. Ja, ja en er zijn mensen die dat... Leuk vinden of ijdel zijn, weet ik veel. maar Ik, ik vind het alleen maar gezeur in mijn kop. Dat heb ik liever niet. En is dat omdat u eh, dan van uw concentratie op dat schrijven... Eh, weggehaald wordt, zeg maar? Of is het omdat u... Mm, ja, ik hou er niet van in de frontlinie nee, te staan. Nee, maar kijk, het, het is alleen maar... Het zijn altijd kranten en, uh, en andere media... die je een mening van je willen hebben ergens over. Mm -hmm. Kijk, als je nou... Als het dan gaat om een doorvrochte opinie... gebaseerd op een bestudering van een bepaald aspect van iets... dan is er nog wel wat voor te zeggen. Maar zomaar, abou portant, een meningje ergens over ventileren. Ik ben hier voor of daar tegen. Het is mij allemaal te makkelijk. Ja. En langzamerhand ben ik daar ook een beetje te moe voor. <laughs> In het voorlaatste zinnetje zei je, hè? Als eider. En ik dacht even, hier resoneert de klank van Jan Wolkers in. Komt dat met het oude worden? gaat uw stem op die van Jan Wolkers lijken. Hè? Nou, u bent de eerste die het <laughs> Ik Even dacht ik, eens. Hey, dat oh, nou, dan moet ik straks nog maar eens terug naar <laughs> Ja, ja, oud worden. U, u, u bent 72. Ja, jaar. nou, zo oud is het nou ook weer niet, maar... Nee. En altijd de positie van... Uh, uh, ja, moet Waarnemer ingenomen, hè? ook in uw werk, toch? In veel werk wel, yeah. ja. Ja, niet in alles, maar uh, van ja, ik, ik vind vaak als je je midden in het strijdgevoel begeeft, dat je dan uh, een minder goed overzicht hebt over wat er gebeurt dan wanneer je aan de zijlijn opstelt en uh, van daaruit zaken bekijkt, dat is, dat is misschien ook wel een karakterkwestie. Niet alleen maar een, een verstandige keuze voor een schrijver... maar het zou ook wel kunnen zijn, dat past nou eenmaal het beste bij Bernleff. Ja, ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. He? Uh, dat is, ja, ik denk toch dat het voornamelijk een kwestie van een karakter is. En wat is, wat is dat dan? Is dat een, een, een, een bijna uh, plattelandsachtige mentaliteit van... Rustig aan de zijlijn kijken. Eh, uh, nou, platteland zou ik het niet willen noemen. Maar het is wel, eh... Uh, dat je vanuit die positie... Uh, ja, een beter inzicht krijgt in de motiveringen van mensen en zo. Mm -hmm. ja, dat, dat is de keuze als schrijver. Maar oh. u zei, misschien is het ook wel een karaktertrek. Mm -hmm. het, het, nou ja, ik ben nooit dan zo. Ben je een beetje terughoudend, ja, zou ik zeggen. Ja, nou ja. Dat, ja dat... In wezen ben ik niet zo iemand die ze graag op de voorgrond dringt. En... Ik luister liever dan dat ik praat. Je oh. zou het nu niet zeggen, maar. Is dat ook een veilige positie? Ja, het kan natuurlijk in lafheid omslaan, dat is waar. Ja. Maar, uh... Maar hebt u zelf daar wel eens op betrapt? Ja, tuurlijk. Soms heb ik wel eens dat, dat ik ergens mijn mond over heb gehouden. Ik denk, dat had ik mijn mond wel over moeten open doen. Hè? Of ik had me wel in het gesprek moeten mengen. Of, uh... Dat gebeurt. Ik denk dat dat iedereen wel eens overkomt. En, en wat weerhoudt u dan? Ja, het kan van alles zijn, hè. Zelfbouwt, gêne. Iemand anders niet onnodig willen kwetsen. Hè? Maar ook uh, gewoon uh, bang om iemand in zijn gezicht de waarheid te zeggen of zo. Nou is dat zo langzamerhand een nationaal sport geworden... Uh, uh, dus ik neig er ja. steeds minder toe, moet ik zeggen. Het is een sport geworden om iedereen... maar, ja, maar een allemaal... bot de waarheid ja, te Als het al een waarheid is. Ja. Het is meer belediging vaak. Ja. Maar het is ook dat u uh, uzelf zelf beschermt. Dat wil zeggen, dan krijg je een conflict. Of ze vinden mij niet meer zo aardig als ze me vonden. En wat een gedoe allemaal. Nou ja, dat aardig gevonden worden... daar heb ik nou niet zo'n last van. Maar, maar wat, wat, wat, wat moet u dan beschermen? Uh. Je zegt, het kan ook een kwestie van zelfbescherming zijn. Nou, ja, om jezelf... Uh, soms is het niet verstandig om, om je energie zo te versplinteren... In, en je overal maar mee te bemoeien en, en in te storten. Uh, omdat je, je energie dus gewoon beter in iets anders kan steken... waarvan je vindt dat het meer de moeite waard is. Huh? dan hebben we het over bescherming van energie, van tijd. Ja. En naarmate je ouder wordt, word je daar ook zuiniger mee. Met die tijd. Hè, dat is nog wel zo. Want er moet nog veel. Ja, nou ja, veel, veel. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar voorlopig moet er nog het een en ander. Ja. Ja. En, en, en, en ik zei het in het begin al, u bent 72. Merkt u dan van, het kost me meer tijd om een boek te schrijven, ik heb minder energie? Of zit er ook een winst van, ja, maar nu ik ouder ben geworden... heb ik ook zoveel meer routine, het gaat me makkelijker af. En het viel mij ja. op, uw laatste boeken, ja. De Rode Droom of Op Slot. Ze lijken allemaal zo gemakkelijk geschreven. Ja, nou ja, dat, dat vind ik een compliment, vind ik prettig om te horen. Maar het is. Uh, Waar, ja, maar ik bedoel eerst van, Hier zit een man met ervaring. Die weet ja. hoe hij ons mee moet nemen. Daar heeft hij geen tien hoofdstukken voor nodig. Nee, kijk, wat het is. Ik besteed minder tijd per dag aan het schrijven. Uh, maar als ik nu ga schrijven, dan hoef ik veel minder te herschrijven. Uh, dus. Je kom sneller tot de juiste formuleringen en de manier waarop ze achter elkaar moeten staan. Ja. Terwijl vroeger moest ik veel herschrijven om tot datzelfde resultaat te komen. Dus ja, in wezen is er, geen, is er niet echt verlies opgetreden. Nee, want dat houdt uh, minder energie. Misschien, misschien hebt u meer slaap nodig dan vroeger of... Uh... Nou ja, ik ben altijd een gezonde slaap geweest. Ja. Dit voor mij is een laatste. Is een ja, had ik net vragen, ja, wat is ja, dit ja. dan hier? Om ja, hier ja, tegen ja, half één ja. nog in heel met mij te praten. Maar normaal, dan slaapt u nu. Ja, ja. Ik ben Martineus. Ik sta vroeg op. Ja? En dan? Ja, zeven uur. En dan. Uh, nou, eerst even een beetje koffie, sigaretje. En uh, dan ga ik uh, de krant lezen en uh, ontbijten. En dan tegen een uur of half tien ga ik aan het werk. Tot een uur of twee. Een behoorlijke aanloop als je al om zeven uur op bent. Ja, ja. De motor ja. moet langzaam warm draaien. Ja, ja. En dat sigaretje, wat is dat voor moment? Wat ik, uh, wij kwamen hier gelijktijdig aan. En toen stond ik een sigaretje En toen zei ik ga nog niet mee naar binnen, ik moet eerst even een sigaretje roken. Ja, ja, nou ja, ja. Dat mag niet meer tegenwoordig, maar... Eh. Ja, van mij mag u uh, roken zoveel u wilt. Maar ik vraag me af, is dat dan een onbedwingbare behoefte? Of heeft dat nog een ja, andere... Ja, natuurlijk. het is gewoon een verslaving. Oh. Ja, tuurlijk. Henk Hofland, die, uh, die ook onze gast was, een tijdje geleden... die moest dat ook, en die zei... Uh, ik moet even heel goed nadenken hoe hij het zei... maar hij zei er iets prachtigs over. Misschien betekent het niks, maar hij zegt... dit is een heel existentieel moment voor mij... Dan besef ik dat ik leef. Als ik uh -huh. dat sigaretje rook. Dan... Ja, ja. Nou, ik, ik waag het te betwijfelen of hangt dat bij elk sigaretje <laughs> denkt. Want er treedt ongetwijfeld een, een moment op waarop je... dat je gewoon routineus een sigaret En dan denkt je, Jezus, heb ik er alweer heen. He, dus. Maar het geldt wel voor de ochtendsigaret. Dat is waar. Dat, is, dat ben ik helemaal met Hofland. Met die formulering kan ik helemaal leven, ja. Goed. Is het een mooi moment voor muziek? Uh, u hebt twee nummers meegebracht. Ik draai even mijn blaadje om. Ja, Van Billy Holiday, Nice Work. If you can get it. Ja. En zei, maar ik wil daarna heel graag een andere uitvoering laten horen. Van hetzelfde ja. nummer. Ja, ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Gaat u er eerst wat over zeggen? Ja, ik zal, ga... laat ik er eerst maar iets over zeggen. En, uh, nou, laat ik, laat ik het zo doen. Uh, beginnen we met Billy Holiday? Dacht ik. Jij ja, is dat zo? Uh, nee, hè, Eleven hè? Ja. Oh, we beginnen met Eleven Jarreld. Ja, Gerald. Okay. Dat vind ik ook goed. Dat ja. is de korte uitvoering, hè? Die is kort. Ja, dag. ja. Uh, dat is uit de jaren 50. Eleven Gerald was eigenlijk een zangeres, ze was toen nog een jong. Vrij jong meisje. soort aan de piano begeleid door Alice Larkins. Dus verder is er geen orkestje bij. En ja. zij was eigenlijk de eerste scenarist die in het jazzidioom bijna klassiek zuiver intoneerde. En het liedje als het ware het werk liet doen. Hè? Uh... Waardoor zij een van de grote vertolksters is geworden... van het Amerikaanse songrepertoire. Ze heeft ook talloze LP's gemaakt. Allemaal gewijd aan beroemde Amerikaanse songcomponisten. Als Cole Porter, Held, Arlen, et cetera. Uh, dus laten we eerst eventjes naar die eerste versie luisteren. En, en luisteren, dus dan komt er een verrassing. Dan praten we er even over en dan komt er weer muziek. Maar het is allemaal pernlef. MUZIEK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 Waiting at the cottage door I'm in love with someone Who could ask for anything more Loving one who loves you And then taking that vow Nice work if you can get it And if you get it Won't you tell me how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 Nice work, nice work. And if you get it, won't you tell me how? Ella Fitzgerald. Nice Work, If You Can Get It. U luistert naar Napels bij Nacht. Mijn gast is de schrijver Bernlef. En hij wilde ons deze muziek laten horen. U wilde dit laten horen om... Dat hij het ook nog heel graag wil vergelijken. Met een andere ja. uitvoering. Ja, kijk. Was het nou? Even, even was het de muziek van de jeugd ook. Uh, In van 37, Begin jaren 50, dit was het toen. Jawel, wij, ja, we draaiden we draaiden muziek van. Ja, ik, we draaiden hoofdzakelijk uh, instrumentale jazz, weet je wel. Charlie Parker en uh -huh. dat soort mensen. Maar ook wel zangeressen en daar waren dan. Uh, en, en maakte Ella onderdeel van uit. En, ik heb dat altijd, vooral deze, deze twee LP's die nu op een cd staan... heb ik altijd zo mooi gevonden omdat het zo vanuit het zingen benaderd is. Terwijl de zangeres die we straks gaan horen... Billie Holiday, in een opname van 1937, of jaar van mijn geboorte trouwens... hetzelfde nummer, Nice Work If You Can Get It... en zij benadert alles vanuit de instrumentale benadering. Hè? Ze, ze zingt eigenlijk zo uh, als een saxofonist speelt. Ze buigt de noten veel meer hè? Uh, en ze timed ook heel anders dan Ella. Ella timed ook mooi, maar. Uh, Billy Holiday. Billy Holiday dat is, het is een beetje ruiger, het is een beetje. Het is een, ja, meer van de straat, zou ik maar zeggen. Maar houdt u meer van Ella Gerald? Omdat u, uh, u zegt: Billy Holiday, maar. Ella Fitzgerald. Heeft u het elke keer over Ellen, Of kent u haar? Nee, nee, nee, nee. Ik heb haar wel vaak zien optreden. Maar... Nou, heeft u een maar... voorkeur voor een van die twee? Nou, Billy Holiday is toch... Ja, uh... Dat vind ik toch eigenlijk wel mooi. Ja, laten we dan even naar gaan luisteren. Ik weet niet of we het helemaal... Nou...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 Nog eens een keer, nice work, if you can get it. Maar nu in de uitvoering van Billy Holiday... op verzoek van mijn gast in Napels bij de Nacht. De schrijver Bernleff. Uh, meneer Bernlef, toen ik u opbelde, viel het mij op... dat je dan ook gewoon opneemt met, met Bernlef. Ja. ja te, terwijl ik natuurlijk niet zo heet. Nee, want uh, nee. dat is uh, uw schrijversnaam, pseudoniem voor uh, Henk Masman. Ja. Waar is die gebleven, Henk Masman? Nou, bij de Belastingdienst... In de bank. In de... Daar, daar, daar is het wel. Ja, dat, dat schijn je ook dan kunnen veranderen. Maar dat ging me toch iets te ver. Daar... Of er was dan te luid. Laai... Ja, doen. daar was ik te luid voor. Dus. Maar wel maar... verwogen om het te doen dus. Nou ja, kijk, op een gegeven moment. In het begin, toen ik dus pas publiceerde. En dan kwam je ergens. En dan was het iedere keer weer een moment van aarzeling. Hoe stel ik mij voor? Mm -hmm. Moet ik mij voorstellen als Marsman of als Bernlef? En... En dan zei ik de ene keer dit en de andere keer weer eens dat. En toen op een gegeven moment heb ik de knoop maar eens doorgehaakt. En gewoon gezegd, nou, nu uh, ben ik gewoon Bernleef. Zo is het gegaan. Ja, en, en bestaat hij alleen nog maar voor de belasting in de bank? Of is hij ook ergens anders nog wel, die uh, Henk Marsman? Nou ja, kijk, uh, <laughs> mijn kinderen die heet natuurlijk... Uh, die heet Marsman natuurlijk, ja. geen Berndrijf, maar. En uw vrouw zou uh, toch ook niet lieve Bernleef zeggen... Nee, nee, nee, mevrouw die gebruikt gewoon de meisjesnaam. Nou. Nee, maar ik bedoel, als u aanspreekt. Ja, oh, nee, nee, ze <lacht> noemen me altijd bij mijn voornaam. Ja, ja, ja. <lacht> maar je ja, heet niet Henk Berlef, je heet alleen maar Ben. Nou, nee hoor. Nee, kijk, de mensen die met mij omgaan en die vrienden van mij, hm. die noemen mij uh, meestal gewoon alleen maar Henk natuurlijk. Ja. Maar mensen die me iets minder goed kennen, die. Die, die, die spreekt mij toch aan met Henk Bernleff. Want iemand zonder voornaam is een beetje vreemd natuurlijk. En wat is het verschil tussen Henk Marsman en Bernleff? Is daar verschil in personage? Uh... Ja, goede vraag. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Henk Marsman is iemand... Als ik die naam noem, dan zie ik gewoon... Uh, de periode toen ik niet schreef voor me... Dus mijn ja, jeugd en, nou ja, een kind ook nog. Hè? Ja. En, uh, maar vanaf het moment dat ik ben gaan schrijven, voel ik mezelf toch in de eerste plaats Bernlef. Mm -hmm. maar, maar, maar, maar het verschil, wat is dat? dat, dat, dat ja, dat, jong, verschil, dat, en, is, en ja, dat uh, verschil is natuurlijk langzamerhand zo gegroeid. Want het, ik, ik ben op zichzelf nou niet zo'n zo liefhebber van pseudoniemen. Maar in mijn geval. Ja. Kon het niet anders. Hè? Omdat uh, wel een dichte Ja, die ook hadden. H van zijn voornaam. Ja. Dus ja, dat kon gewoon niet Dus ik moest wel naar iets anders omkijken. Mm -hmm. hè? En toen is het die oude Friese Bart. Melef geworden. Ja, dat zegt de katholieke dat heb heilige ik geschiedenis. Ja, niet. ja, ja, ja, ja, nee, ja, nou, ja. Maar goed. De... Oh, je gelooft dat niet. Nee, ik denk, dus, Homer is zo ook niet blind. Maar dat, dat, dat is een, ironies, voor een, dat is een om... symbool voor het innerlijk schouwen, zoals dat vroeger genoemd ah, werd. Snap ja, je? Ja. ja. ja. <laughs> en een waarnemer neemt die naam. Heel goed. Ja. Uh, maar, uh, dan zal ik de vraag opnieuw formuleren. Bent u als schrijver, bent u dan heel ver uh, weggeraakt van die jonge Marsman? Bent u... Bent u een andere man geworden, zeg maar? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Kijk, de een was iemand die uh, alleen maar leefde... Uh, zonder duidelijk omschreven doel. En iemand die schrijft... Die, uh, ja, die, die, die bouwt een deel van zijn leven om tot iets anders... Dus hij, hij levert aan leven in... om daar in mijn geval uh, boeken, gedichten van te maken. Huh? En welk dus deel is... levert u dan in? Nou, dat, dat je dus niet... dat je een belangrijk deel van je leven toch alleen doorbrengt... en niet als sociaal wezen. Mm -hmm. huh? En dat vind ik soms wel eens een probleem. Dat ik dan denk... Uh, is het dat nou allemaal de moeite waard om dat zo gedaan te hebben? En, en in, in concreet, wat, heb, wat, heb, wat hebt u dan te weinig gedaan? Te weinig in het café gezeten? Te nou weinig... nee, cafés. <laughs> dat, is nou, nou, dat is nou niet... Nee, maar dat je denkt van andere mensen die zich veel intenser... met andere mensen bemoeien en daarmee bezig zijn... en. Uh, andere mensen daar plezier doen en ook dat ook weer terugkrijgen en zo. Dat, en zo'n sociaal leven, dat... Uh... Maar ligt dat wel in uw aard? Om, om, om, nou, om zo blijkbaar, blijkbaar wel. In, in die zin dat ik er wel eens over nadenk. Uh -huh. en maar ja, het valt niet te combineren voor mij. Nou, dan moet u ook weer niet voorstellen dat ik de hele dag als een kluisenaar opgesloten in mijn kamer zit, hoor. Maar je besteedt natuurlijk toch een redelijk groot deel van je leven uh, aan dat werk. Maar dat doe je... Ja, er staat tegenover dat, dat ik niks zo leuk vind als, ja. als daarmee bezig zijn. Dus het is vooral, geen, het is vooral geen, geen klaagzaam. Nee, nee, nee, nee zo vat ik dat ook niet op. <coughs> ik, ik vraag me nog even af... Wat hebt u dan eigenlijk gemist? Bijvoorbeeld de opvoeding van die kinderen. U hebt een zoon en een dochter. Ja. Hoe nou was u daarmee Nou, betrokken? ik moet eerlijkheidshalve zeggen... Uh, de eerste paar jaar niet zo erg veel. Was het voor Eva, uw vrouw? Ja. ja. Ja, die heeft dat grotendeels alleen moeten doen. En uh, nou, moet ik erbij zeggen dat in het allereerste begin... kinderen ook, denk ik, meer behoefte hebben... aan de zorg van de moeder dan van de vader... Maar het had ook wel iets mee te maken dat ik vroeger wel een beetje overdreven... serieus met literatuur bezig was. Daar ben ik wat laconieker in geworden. En hoe komt dat? Uh, omdat je zelfbewuster bent. Dus uh, op een gegeven moment hoef je, je niet meer zo nodig te bewijzen. En dat moet je in het begin natuurlijk. Ja, wat, wat heet natuurlijk. Ja. Maar als je geen succes had gehad... Als die grote successen die waren gekomen, had hij ze misschien nog steeds. Zo zit toppen. En, ja, en, daar en... moet je maar niet aan denken, ja. Ja, nee, wat heb, dat is het enige wat ik tegen mijn kinderen ook wel eens gezegd heb. Die alle twee een beetje in de kunstrichtingen gingen. Dus één een bij het toneel en de ander in muziek. Ik zeg jongens, ik, mijn zegen heb je. Maar één ding, je moet goed beseffen. Kunst en middelmaat, dat is het eerste wat er is. Als je niet uitblinkt, is het een kommervol bestaan... en je eindigt cynisch en verbitterd. Ja. Dus denk goed aan wat je doet. Daar trok ze natuurlijk niet van aan. Niet verstandig. <tie> nee, natuurlijk niet. En hoe is het met ze afgelopen? Goed. Zij... Ja? Ja. Een dochter heeft 15 jaar bij het Mus Theater gespeeld als actrice. En is nu een geheel nieuwe loopbaan in de zorg begonnen... Een switch? ja dat is wel een switch maar aan de andere kant is ook een acteur is ook iemand die contact met een publiek zo ja. zoekt en in de zorg is dat natuurlijk op een andere manier maar dat is ook hè, een contact met uh, met mensen zoeken en daar en daar ook goed in zijn ja. en mijn zoon zit in de muziek die jazz nee de, hij is ooit wel begonnen zo op het Heilshuys Conservatorium maar had hij al gauw geen zin meer in omdat hij al voorzag, dat had hij ook gelijk... in, dat hij de rest van zijn leven voor vijf tientjes... in het café op de hoek zou spelen. En dat zag hij niet zitten. Dus hij is naar het conservatorium in Den Haag gegaan... en daar heeft hij elektronische muziek gestudeerd. Mm. En hij is toen een reclamestudio begonnen voor reclamemuziek. En dat doet hij nog steeds. Mm. Film en... Radio, tv. Ik denk dat ze wel naar u geluisterd hebben. Hm? Ik denk dat ze wel naar u geluisterd hebben. Nou ja, in de zin, <laughs> in de zin dat ze, uh, uh, nou ja, ze hebben natuurlijk, uh, het, het zijn ook hele andere disciplines natuurlijk waar ja. ze in terecht zijn gekomen. En, en mijn zoon die heeft absoluut niet het idee van dat hij zo'n groot kunstenaar moet zijn. Nee. He, dat is helemaal geen gefrustreerde gozer. Dat is, uh, nee. Hij vindt het leuk om de dingen te doen die hij doet. En het gaat om het plezier. En dat hebben ze? Ja. ja. Ik, ik had u eigenlijk van de zomer uitgenodigd. U zei, ik kan niet, want mijn vrouw is ernstig ziek. Mm -hmm. Eva. Die leed aan een depressie. Ja. Hoe was dat voor u? Nou, moeilijk. Maar het is nu zo goed als over. Maar dat is moeilijk, ja. Ja, lastig. Om daarmee te leven. Oh, hè? Want wat is uw rol dan, hè? Lijkt mij. Ja, luisteren. Geduld. Meer kan, veel meer kan je niet doen. Maar... Je hoort vaak dat ze ook niet zoveel vertellen. Die mensen die depressief zijn, dat ze in een soort zwijgen vervallen. Nou, nee, het is meer steeds hetzelfde vertellen. Omdat ze steeds hetzelfde denken. Een grote somberheid. Ja, ja. En dan kan je niet iets tegenoverstellen? Nee, dat probeer je wel, maar dat is heel lastig. Ja, dat is heel lastig. Maar op een gegeven moment trekt het u weg. Maar niet vanzelf, toch? Of wel? Nee, met behulp van antidepressiva. Ja. Ja. ja. ja. Het hield u bezig, neem ik aan. Dat u, hebt, u, hebt u kunnen schrijven in die tijd? Ja, merkwaardig genoeg wel. Hoe... Alleen geen proza, maar wel poëzie. Oh ja? Ja, heel verkla... raar. Hoe verklaart u dat? Ja, dat weet ik niet. Het poëzie schrijven heb ik altijd toch als de meest kernachtige vorm van uitdrukking gevonden voor mezelf. Ja. En kennelijk was het een soort bastion waarop ik mezelf terug moest trekken... om, uh, om door die periode heen te komen. Zo, ja, het is ook maar psychologie van de koude grond, maar uh, zo zie dus ik het, het dan maar een beetje. Het is een kwestie van concentratie dus. Dat je, dan heel nou, dat je er even helemaal uit zo'n situatie kan stappen en met ja. iets heel anders bezig bent... En dat kon ik kennelijk. Want hoe lang heeft die periode geduurd? Nou, als met elkaar toch wel een... bijna een jaar. Ja, dat is dan toch wel zwaar, ja. Ja. ja. Het moet u ook bijna verrast hebben, neem ik aan. U hebt in, in uw boeken dat u mensen hmm. aan aphasie laten leiden, dementie, ja. Ja. Uh, ja. Uh, in de pianoman. Het boekenweek <laughs> van vorige week. Ja. Van vorig jaar bedoel ik. <laughs> een ja. jongen die denkt, zwijgen is toch eigenlijk ook wel prettig. Ja, aan het eind komt u tot een andere conclusie. Ja praten maakt lichter. Ja. Maar, uh, en dan nou overkomt u dit, dat je denkt, zo bizar. Was ja, het... ja, dat, ja. Dan kan je van alles treffen natuurlijk in het leven. Maar... Uh -huh. Ik heb het niet opgeroepen. <laughs> daar bent u zeker van? Ja, daar ben ik zeker van. En hebt u wel bijgedragen aan, de, aan, aan het herstel? Door te luisteren? Ja, ik denk het wel. Ja. ja, ja. En het gaat goed weer met haar. Dus dat, ja. is, dat, dat moet u ook weer echt extra energie geven? Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Um, het is uh, elf, tien minuten voor één. Luister als u luistert naar Napels in nacht. Mijn gast is uh, Lef. Hij had in het begin een heel klein agendetje bij zich... waarin hij nauwelijks iets noteerde. <lacht> ja. Betekent dat dat u ook nooit heel ver in, uh, in het vooruitkijkt? Eh, uh... uh, nee. Nou, laten we eens vijf jaar vooruitkijken, 2014. Nee hoor, nee, doe ik niet. Nee, dat is op mijn leeftijd ook heel onverstandig. <laughs> Moet je niet doen. Nee, dat... vroeger deed ik dat natuurlijk wel, weet je wel. Maar de tijd van de vijfjarenplannen is toch echt voorbij. Nee, je leeft weer van dag, dag, van dag tot dag en, uh... Uh, dus echt Dus dat kan ik ook nog leren. Oh, ik ben oh, nog ja. ook altijd nog. Weet je wat? Graag een beetje in de toekomst denken. Maar dat, dat komt met het ouder worden. Dat je per je het ja, de leven. Ja, tenminste. tenminste bij, bij, mij, bij mij is dat zo, ja. Ja. ja. ja. En de, betekent dat ook dat u niet meer. Van, nou ja, daar moet ik nog over schrijven. Of dat. Of de. de Vallen die, vallen die dromen dan ook weg? Of, of, of je nou ja, niet? dromen zijn het, nee. maar dat is, dat, uh, Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een hele hoop dingen al gedaan. Dus er vallen gewoon wat dingen af, weet je wel. Stukken, essays over bepaalde kunstenaars die me heel erg boeien. Ja, die heb ik eigenlijk allemaal al geschreven. Mm -hmm. He, dus dat hoeft allemaal niet meer. En, uh, dus je kunt je gewoon concentreren op wat er dan nog... Uh, nou, wat er dan misschien nog aan de orde komt. Hè? Maar betekent dit dat die nieuwsgierigheid weg is? Nee, je... nee dat, dat is niet zo. Nee, nee is die nieuwsgierigheid. nieuwsgierigheid het, het is alleen zo dat het zich. Dat je niet meer, tenminste, dat heb ik niet meer zo. Dat je die onverzadigbare nieuwsgierigheid naar nou, alles wat nieuw is. Hè, en onbekend. En uh, dat je je toch gaat, meer gaat richten op. Uh, nou ja, als het bijvoorbeeld wat literatuur betreft dat je denkt, nou, ik ga toch nog eens het proces van Kafka herlezen. Dan heb je dus het, een soort herijking van uh, wat je eigenlijk al weet, maar weer half vergeten bent. In plaats van je iedere keer weer in de boekhandel in een nieuwe avontuur te storten en zomaar wat boeken te kopen die, waar toevallig over gepraat wordt of zo. En dat geldt ook een beetje voor museumbezoek en uh, concerten en dat het, soort dingen. Het, het, het is dus meer een, een, een verdiepen en proberen te doorgronden... dan ja. meer van ja. nieuwe dingen naar binnen te halen. Ja. ja, ja, ja. Merkt u dat ook in het schrijven? Je zegt, ik, ik, ik, ik weet steeds beter de kern te raken waar het om gaat. Ja, dat hoop je natuurlijk, hè? dat het... Uh, dat je, steeds dichter bij die kern komt. en uh, Ja, dat geloof ik ook wel. Dat je met steeds minder af kan. En dat het steeds geladener wordt... In, uh, met steeds minder woorden. Dat is toch eigenlijk wel... Dat draait er toch wel een beetje op uit, denk ik. Ja. Je hebt al eens gezegd, schrijven is ontdekken. Nou, dat is het ook, omdat je... Kijk, als je een. Je hebt natuurlijk ook cijfers die maken grote schema's. Ja. Hè? En die werken dat schema af. En bij sommige boeken kan het ook, denk ik, niet anders. Als je een familieroman schrijft met twintig personages, dan moet je wel met een sch of je moet wel een absoluut geheugen hebben. En maar zo, je dus met... zo bevolkt zijn uw romans. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik vergelijk het wel eens met kamermuziek. Het is meer kamermuziek dan, <coughs> dan symfonische mm -hmm. muziek. En, uh, en dat ontdekken, ja, uh, omdat ik, ik werk heel intuïtief. En, uh, ik heb eens bij iemand, ik weet nou niet meer bij wie, maar gelezen over een, uh, het schrijven van een roman... en die het met een opgerold te pijn. wat je heel langzamerhand als schrijvende verder uitrolt. En als schrijvende ontdek je dus pas wat het patroon is. Wat je dus intuïtief in elkaar hebt gezet. Mm -hmm. En aan het eind van de rit denk je, verdomd, dat klopt ook nog. Huh? En dat is dus geen toeval, maar dat is ja, een soort hersenactiviteit. Ja. Ik noem het dan altijd maar onbewuste kennis. Een groot vertrouwen in uw intuïtie dus, als u schrijft. Ja, en dit, het is ook een soort kennis, maar alleen, het is kennis die, waar je alleen maar over kan beschikken op het moment dat je gaat schrijven. Als je gewoon gaat zitten nadenken erover, ja. dan komt het niet. <coughs> Maar als, als ik zeg, schrijf is ontdekken, de, ontdekt u ook steeds meer over uzelf? Leert u uzelf beter kennen als schrijvende? Nee, ben gek. <lacht> nee. Ben gek. Nee, hoor. nee. Nee, nee, nee, nee. Je, je hoopt dat je steeds beter schrijft. Maar... En in dat wat je schrijft, zal je zelf al zitten. Ja, dat zou raar zijn als het niet zo was. Ja, ja, daarom. Dat je... Maar is niet, het is niet een kwestie zoals een schilder een zelfportret maakt. Zo één op één is het niet. Je verstopt jezelf in... Uh, ja, in je personages. Uh -huh. <kuggen> je deelt jezelf op, zou ik maar zeggen. En het gaat heel vaak over uh, uh, vergeten, uh, verliezen zou ik eerder nog willen zeggen. Ja, het voorbijgaan van dingen. Ja. ja. En dat ervaart je zelf ook zo? Ja, het leven is van voorbijgaande aard, ja. ja dat, dat is wel, maar zo, in dat ja. besef leeft u ook. He? We ja. weten het nu natuurlijk allemaal ja, wel. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook niet afschrikwekkend of moeilijk. Het of... is gewoon zo. En denkt u wel eens over uw eigen dood na? Nou? Ja. Maar daar schiet je zo weinig mee op, hè? En ik ben al helemaal niet geïnteresseerd in... Uh, uh, ja, wat blijft er van over? En, uh... Van jezelf of van uw werk? Nee, van je werk. Huh? Hè? Nee, van mezelf. <lacht> <lacht> nou, weinig, denk ik. <lacht> en van het werk waarschijnlijk ook weinig. Dat weet je nooit. Maar dat interesseert u ook niet? Nou, nee. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het is het, het moment van het maken. Dus het nu. Dat is, dat is interessant. Ja. En de rest, nou, het zal allemaal wel steeds. Ja. Maar dat betekent, hè, als je, uh, ik vroeg in het begin... of uh, enkele minuten geleden, van denken over de toekomst... dat hoeft dan ook niet als je zo'n scheppend persoon bent. Want dat dient zich vanzelf aan. Ja, nou je leeft u, u, heel u intens... Je bent nu ook aan het nadenken of iets. Ja, je leeft heel intens in het moment... Dus dan is die behoefte om zo ver in de toekomst te kijken, die is er dan gewoon niet. En ook niet dat bijna kinderlijke verlangen. van een, over vijf jaar, dan moet ik nog weer drie romans erbij geschreven hebben. Nee, nee want kijk. een roman dient zich aan of niet. Uh -huh. of het blijkt toch een kort verhaal te worden. of plotseling ga je gedichten schrijven. Maar er zit geen planmatigheid achter, dat dient zich aan. En dat, dat dient zich aan omdat je. Ja, in dat leven dingen tegenkomt, dingen met elkaar verbindt... Ja. en plotseling denk hé, hey, daar zit een verhaal in. Of, hier zou ik iets mee kunnen. U zei, ik, ik heb niks meer over mezelf geleerd, maar over mensen in het algemeen? Over ons gedrag? Bent u, want daar bent u toch een observator van. Hoe gaan we met verlies? Nou ja, ja, ja, of ik het nou. Het... Ik weet niet of ik er veel meer van begrijp dan anderen. Ik kan het alleen weergeven wat u ziet, wat, wat u denkt. Ja, en ik kan het ge... dus... Ja, mensen die het lezen... het gevoel geven van herkenning. Hè, van, van, oh ja, zo ziet dat. Maar of ik een mensenkenner ben? Ik weet het niet. <coughs> Meneer Bendef, <coughs> ja. mag ik u hartelijk danken... Okay. Voor, de, voor dit gesprek. <coughs> uh, ik weet zeker dat u straks... Heerlijke slaap, hadden we u met uh, een goed slapen zeggen. Ja, begin. We, ja, en, ja, ja, geen problemen. En uh, het is later geworden dan u gewend bent, dus dat uh, moet een mooie nachtrust worden. Bij Nacht was dat. Henk van Middelaar in gesprek met de schrijver Bernlef. Een bijdrage van de RVU, eerder uitgezonden in september 2009. Bernlef werd gisteren 74 jaar geleden geboren als Hendrik Jan Marsman. En dat was in Sint Pancras in Noord-Holland. Vragen, opmerkingen? U kunt mailen naar nachtvluchten.omroepmax.nl. Via de site kunt u ook uh, reageren. U laat dan een bericht achter in het gastenboek. Het adres is www.nachtvluchten.fm. En schrijven kan natuurlijk ook Max. Ter attentie van nachtvluchten, postbus 518-1200AM in Hilversum. Vergeet u dan niet een postzegel op de envelop te plakken. We aan op de laatste twee uren van nachtvluchten van zaterdag 15 januari 2011. In het laatste uur straks twee gasten aan tafel, Sandra Dirksen en Irene van den Hoeven. Samen schreven ze het boek Ontslagen of hoe werkloosheid de eerste stap naar succes kan zijn. Maar eerst hebben we nog een uur met Ferry Maat, de soul-DJ, de radio-DJ moet ik zeggen. Straks na het NOS Journaal van vijf uur is dat dan alweer. Jawel.